Acht uur na netwijl met het NOS-journaal. RTL Nieuws spant een kort geding aan tegen het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte. Het nieuwsprogramma wil dat alle stukken die het Centraal Planbureau heeft... over de inkomensgevolgen van het regeerakkoord openbaar worden gemaakt. Sinds bekend is wat er in het regeerakkoord staat... is er een hevige discussie over de gevolgen voor de koopkracht. Het gaat vooral over de vraag wat de effecten zijn van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het dossier met alle documenten over de formatie is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar volgens RTL Nieuws is cruciale informatie ook vandaag niet vrijgegeven. Vandaar het kort geding. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven wil af van vier huidartsen... omdat ze het ziekenhuis gebruiken voor hun eigen praktijk voor cosmetische dermatologie. De hele maatschap dermatologie is de wacht aangezet. Volgens het ziekenhuis gebruikten de vier zonder enig overleg... apparatuur, personeel en middelen van het ziekenhuis... De zaak kwam in mei van dit jaar aan het rollen... toen een zorgverzekeraar aan de bel trok over een dubieuze factuur. Je kunt nog zo goed zijn in je vakgebied, integriteit geldt voor iedereen... zegt de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis. De vier dermatologen kunnen nog een half jaar aan het werk blijven... zodat hun vertrek geen gevolgen heeft voor de continuïteit van de zorg. Morgen is in de Verenigde Staten een record aantal vrouwen... kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat... Tegelijk met de presidentsverkiezingen wordt er ook gestemd voor andere openbare functies, van gouverneur tot sheriff en brandweercommandant. Voor het Huis van Afgevaardigden, de Tweede Kamer, doet een recordaantal van 166 vrouwen mee en voor de Senaat 18. De 36-jarige Mia Love uit Utah wordt misschien de eerste vrouwelijke zwarte republikein in het Huis van Afgevaardigden. Het weer vanavond en vannacht aan de kustkans op buien. In het binnenland droog, met hier en daar een mistbank. En het wordt rond het vriespunt. Morgenochtend opklaringen. In de loop van de middag vanuit het noordwesten lichte regen. En dan wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL altijd. Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot... Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Een hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens vice-minister-president, de heer Asscher. Dat verklaar en beloof ik. De minister van Buitenlandse Zaken, de heer Timmermans. Zo waarlijk helpen we God almachtig. De minister van Defensie, mevrouw Hennis Lascherm. Dat verklaar en beloof ik. Ja, dat was vanmiddag. Toon Gerbrands, goedenavond. Goedenavond. Heeft u het gezien vandaag, die beediging van Rutte 2? Ja, ik heb stukjes op televisie gezien vandaag. Ja, en heeft u uh, de eerste of de tweede keer gezien? De eerste keer. <laughs> dan weet ik gelijk waar u gekeken heeft. Bij de, bij de collega's van RTL, toch? Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Want uh, u heeft ook meegekregen dat dat natuurlijk een beetje vreemd is gegaan. En dat de NOS uh, uh, eigenlijk het niet had en dat het nog een keer werd gedaan. En dat de NOS tien minuten later het wel uh, uh, kon uitzenden. Ja. Uh, en toen hoorden we de, de, de, de uh, koningin ook roepen van ja, moet dat nog een keer? Dan wordt het een toneelstukje. Ja, nou, het past een beetje in de huidige uh, omstandigheden. Hoe het kabinet begonnen is, zal wel geen toeval zijn. Ja. Uh, vond u eigenlijk dat er een team stond vandaag, als u dat bordes uh, zag? Nou, het is zoals wij zo in de sport zeggen, dat de talenten zijn gescout En uh, het team gaat pas beginnen, dus we weten nog niet zeker of het een team gaat worden. Uh, er zit een lastig punt in dat een deel van het oude team is doorgegaan wat aantal nieuwe mensen erbij komen. Dus het vergt een heel aparte manier van teambuilding, denk ik. Ja, nou, daar gaan we het over hebben. Want ik ga u verder voorstellen, voor mensen die u niet kennen. U bent directeur bij de voetbalclub AZ. U was vroeger zelf nog succesvol volleyballer... en ook succesvol volleybalcoach. U wordt al omgeroemd uh, om de manier waarop u... Uh, uh, ja, eigenlijk een troubleshooter bent, als ik het zo even samenvat. En wij dachten, nou, het is eigenlijk heel aardig... om met Ton Gerbrands eens te kijken naar de politiek. Want het smeden van een team... in de de sport, kun je dat vergelijken met het smeden van een team in de politiek? Ja, dus er zijn altijd bepaalde criteria en bepaalde fases waar, waar een groep mensen doorheen moet om samen iets te gaan posteren. Kijk, in het begin is het een beetje afhankelijk van elkaar en ja, er zijn nog niet echte conflicten. Maar het team wordt pas gevormd in de tweede fase als er behoorlijk weerstand op komt. En het rare van dit, van dit verhaal is eigenlijk dat die weerstand al begonnen is voordat de talenten al gescouwd waren. Dus het is een hele aparte teamfase, denk ik, waar deze club zich in bevindt. Dat leidt tot normen en dan pas kan je praten van een team. Dus ze moeten nog door het weerstand heen. Ja, want, want mag ik u vragen om heel even in de huid te kruipen van premier Rutte? Want ik begrijp gelijk al dat dit een beetje een andere situatie is... want de talenten zijn gescout. Uh, maar er is eigenlijk gelijk ook al een beetje een groot probleem... eigenlijk al uh, vanaf vorige week. Dat is ook ingewikkeld. Wat zou u dan doen als u Rutte uh, bent? Ja, het is heel ingewikkeld. Het is zo dat de, de, Je zou in onze sporttermen zeggen van ze staan eigenlijk al achter voor ze begonnen zijn. Uh, dus dat is een hele rare en lastige situatie, want iedereen heeft al een beeldvorming erover. De weerstand is al gecreëerd. Dus ja, het wordt nu uh, het allerbelangrijkste, denk ik, uh, wat wij dan noemen eenheid van leiding. Dat je met z'n allen afspreekt van uh, we gaan samen iets, iets bereiken en er moeten ook geen kikkers uit die wagen springen. Want ze hebben natuurlijk al last van de, van de maatschappij, ze hebben last van de, van de media. Ze hebben last van uh, wat, wat, wat boegbeelden uit de politiek die allemaal hun mening erover aan het geven zijn op dit moment. Dus essentieel is dat die club uh, bij elkaar blijft. En als je het niet mee eens bent, maak je ruzie binnen kamers, maar niet meer buitens. En gebeurt dat op een goede manier, vindt u, als u er nu naar kijkt? Nou ja, je kan er eigenlijk niet heel veel van zeggen. Het is zo dat uh, wat je ziet, en dat is mijn analyse van het verhaal... ...ik, ik heb ook bij AZ een, een behoorlijke crisis meegemaakt... ...dat er bij ons de voorzitter wegviel, de hoofdsponsor wegviel... DSB. De, curator op de, ja, ...de DSB, curator op de stoep stond... ...en honderd mensen onzeker waren of we op een gegeven moment hun baan nog zouden houden. En uh, één ding wat je dan moet doen in, in dat soort lastige tijden... ...is duidelijkheid geven. Dat is wat paradoxaal als je niet helemaal weet uh, waar je terecht gaat komen... Maar uh, ja, duidelijk zijn in de zin van over twee maanden uh, weten we iets meer van de curator. Of we veel met veel mensen praten. Ja, en als je hier ziet wat, wat er gebeurt als ik het van de buitenkant zie. Er komen plaatjes naar buiten. Niemand weet hoe het afloopt. En ik heb één ding geleerd. Onzekerheid is vele malen erger dan slecht nieuws. Dus met andere woorden van slecht nieuws brengen. Nou, dan kunnen we door. En is duidelijkheid. Ja, de onzekerheid is volledig toegeslagen. Ja, Laten we heel even luisteren naar hoe dat de afgelopen dagen klonk. Want het gaat natuurlijk allemaal over die toeslag die iedereen moet gaan betalen. Hè, voor de gezondheidszorg. Ja.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 Dat leg je uit en dat probeer je zo goed mogelijk uit te leggen. Maar het is zeker een pijnpunt. Het is ook een moeilijk punt. Maar u zei nivelleren is een feest. Ik wilde gewoon laten zien dat we op een aantal dingen gewoon heel trots zijn. En, ik, en, en een van die dingen is nivelleren. Hoewel ik me heel goed realiseer dat dat voor sommige mensen best wel lastig is. Waarom is er niet in de communicatie van de VVD... naar zijn eigen achterban veel meer gedaan... om de mensen de munitie te geven... om te verdedigen wat u als akkoord heeft afgesloten? Ja, ik geloof niet dat deze week de tekstboeken ingaat... als een schoolvoorbeeld van briljante crisiscommunicatie. Ja, dat is nog maar zachtjes uitgedrukt, denk ik, Toon Gerbrands. Want wat is er nou echt volgens u misgegaan? Ja, ik, ik denk, als ik het op afstand een beetje bekijk, is het uh, de snelheid. Um, stel dat ze één week langer over hadden gedaan. En uh, vraag gewoon op de straat wat mensen willen weten. En je maakt een internetpagina waar je vertelt wat de gevolgen zijn... voor 30.000 euro salaris tot en met 70, 80 boven de ton. En precies vertelt... Wat er aan de hand is. Kijk, ik heb ook een redelijk salaris. Ik wil best wat inleveren, maar ik weet nu niet wat het is. Dus als er wordt gezegd 2%, nou dan is het helder, zeg, dat is prima. Dan, als dat mijn bijdrage is aan, uh, aan de maatschappij en het oplossen van problemen, dan is dat erstekend. Maar niemand weet waar ze aan toe zijn. Dus je had kunnen zeggen één week extra. Op internet de plaatjes neerleggen. En nu is het een pick and choose. Iedereen pikt de zorgpremie eruit. Maar de, de belastingsschrijven veranderen. Ik hoor er niemand meer over. Nee, dus en het en, is uh, en, en, wat erg dan, onduidelijk. Ja, erg onduidelijk. En u zegt, goed leiding geven, dat is juist vooral duidelijk zijn. Ja, het is zo dat um, je, je, moet, je, je moet binding hebben, dus je moet zorgen dat ook andere partijen uh, daar iets van vinden. Het Nibut uh, kwam op een gegeven moment in beeld van, ja, die kunnen het ook gaan uitrekenen. Nou, die kans had ik benut, dan had ik gezegd, nou laten we het uitrekenen. Onafhankelijke partijen en Nibut, als ze dit zijn de gevolgen, dan was er iets minder uh, onzekerheid geweest. Ja, je moet je moet echt duidelijk zijn en zeker in lastige periodes. Moet je duidelijk zijn wat je wil, hoe het zit. Mm. En ja, bij AZ hebben we dat ook beleefd. En we hebben, uh, Het was allemaal lastig. We wisten niet zeker of we het eind van het jaar zouden halen. Maar we zijn wel elke keer duidelijk geweest. Ja, En, en wat vindt u van, van premier Rutte hoe hij het nu doet? Nou ja, het is zo dat hij is natuurlijk als, uiteindelijk, net als de coach en uh, de directeur van een club, eindverantwoordelijk voor wat, wat er gaande is. En uh, je kan zeggen, is hij schuldig of uh, verantwoordelijk? Verantwoordelijk is hij zeker. Dus met andere woorden, hij heeft samen met uh, Samson besloten dit naar buiten toe te brengen. Dus dat betekent inderdaad dat, dat hij het anders had kunnen doen. Dus je kan zeggen, heeft hij veel fouten gemaakt. intentie waarschijnlijk was positief. Maar het heeft wel als er effect gehad dat we nu in een redelijke ja, chaos, een groot woord, maar toch onzekere fase zijn beland met elkaar. Dus maar om in, in sporttermen te blijven een valse start? Absolu absoluut valse start. En uh, ook dat zou je kunnen rechtpraten als je praat over een uh, stukje ja, crisisbeheer. Dus zeggen, luister, dit was de valse start. We gaan nu de plaatjes maken. Over een week, uh, iedereen even rustig. Over een week gaan we het melden. En dan heeft iedereen weer, weer aan toe zijn. Ja. En dan kan ik ook kijken waar ik aan toe ben. En, en ook mijn, mijn kinderen en, uh, en de rest van de familie. Maar goed, het is al vaker gezegd, de geest is uit de fles. De media zitten er bovenop. Worden net in het nieuws dat de RTL dat kort geding heeft aangespannen... om die stukken van het Centraal Planbureau openbaar te krijgen. Dat zijn dingen dat kun je misschien helemaal niet meer in de hand houden. Hè? Dat ja, krijgt een eigen ik, beloop. Ik, ik, heb, ik heb ook geleerd van, uh, ik, Louis Vergaal heeft heeft een tijdje gewerkt en die zei zo, soms werken dingen een bepaalde manier niet en dan moet het gewoon gaan veranderen. Dan moet je niet wachten tot ze zeggen ik ben vals gestart. Dan verander je het per dag, dan zeg je, het heeft niet gewerkt, het moet anders. En ook dat begrijpen mensen. Want ja, ik heb wel eens een keer een boek gelezen dat heette Wisdom of de Crowd', dus de wijsheid van de massa. Iedereen begrijpt wel. Dat wij moeten inleven. Iedereen begrijpt wel dat dit niet helemaal slim is. En als je zegt: Luister, ik ga het anders doen en ik ga over een week ga ik duidelijkheid verschaffen. Dan, dan kan iedereen er een mening over hebben, maar het is wel weer duidelijk. Ja, nou, ik heb begrepen dat ze toch woensdag met uh, de cijfers komen. Hoorde ik vandaag ergens. Ja, op dan, dan is, nou, dat bevestigt dat mijn analyse, dat je dat beter een week langer over had kunnen doen. En het grappige is wel dat blijkbaar in de onderhandelingen uh, niemand heeft nagedacht. Ze luister, uh, dit kan gebeuren. Dus het organiseren van je eigen kritiek. Dat is ook een heel belangrijk punt bij Teams. Dus je nou uh, niet alleen maar meepraten, geen groepsdenken organiseren. Maar ook een beetje uh, kritisch vermogen organiseren. En de vraag is wie dat heeft gedaan. Nou ja. En vindt u nou dat als je kijkt naar hoe de Partij van de Arbeid en de VVD zeg maar, zich nu verhouden tot elkaar. In deze toch wel kleine crisis waar ze al mee beginnen. Ziet u daar nog uh, iets wat er, wat er goed of slecht aan is? Nou ja, als je de analyse dus doet, als je op straat gaat kijken. Dan geeft iedereen de VVD de schuld. En uh, dus dat is heel apart, ja, toch wel gemanaged van uh, misschien de, de kans van Partij van de Arbeid. Maar de VVD krijgt alles op zijn dak op, op dit moment. En uh, dat wordt dan nog een, een beetje onderstreept door het feit dat ik net meneer Spekman hoorde roepen van uh, niveleer is een feest. Ja. ja, dat is een beetje zout in de mond. Uh, mm -hmm. Maar wat zegt dat over, over het team? Dat, dat Spekman dat zegt en dat de VVD de schuld krijgt. Nou, het team zelf, uh, ik denk dat je twee, twee echelons moet doen. Uh, het team zelf is, is, is de, minister, de, de club ministers die met elkaar aan de slag gaat. Uh, wat ik zei, ja, die moeten de zaak binnen de kamers houden. En die moeten we om eenheid van leiding praten. Daaromheen heb je de categorie onbeheersbare zaken. Dat zijn de uh, prominenten van, van de VVD, boegbeelden, media. Een wiegel gisteren dat, bij ja, Eva Jinek. Ja, daar zou ik me niet zoveel van aantrekken je ziet bij, bij voetbal ook dat er wel eens prominente eh, grootheden meningen geven over zaken. Uiteindelijk eh, is het kabinet verantwoordelijk en is de leiding bij een voetbalclub of een trainer ook verantwoordelijk. En soms luisteren in de dingen, maar. Uh, dat is de categorie onbeheersbaar. En daar zou ik geen tijd in steken. Nee, maar toch, kortom. Ik bedoel, er ligt een probleem. Ze zijn vandaag begonnen. Is dit nou, uh, u zegt een valse start. Maar is dit nou goed voor teambuilding of slecht voor teambuilding? Want soms nou, zijn, als er problemen zijn... dan, ja. he, dan doe je met z'n allen de schouders te ronden En dan voel je je wel heel erg één. Ja, nee, dat, dat klopt. Alleen, je krijgt het is een hele complexe situatie, politiek. Ik denk dat er voor de, de proefministers dat dit heel versterkt kan werken. Iedereen zet ze onder druk. Dus met andere woorden krijg je iets van, we gaan samen doen. Dus voor dat deel van het team zal het prima zijn. Maar het team bestaat uit ook nog een partij die heet de VVD. Want dat moet je ook wel eens een soort team zien. Waar Rutte dan weer een andere rol in moet vervullen. Uh, en je ja, hebt het bedrijf van de Arbeid als, als een andere partij. Dus het is een hele complexe situatie. Maar voor tien ministers kon dit wel versterkend gaan werken. Ja, omdat je gewoon begint met z'n allen van... ja, dit is toch een heel vervelende start. Maar we zullen laten zien dat wij gaan winnen. Ja, als iedereen, dat hebben wij ook wel eens een keer beleefd... als iedereen tegen is en alle kranten schrijven dat het allemaal moeilijk is... Ja, dan krijg je dus de interne situatie jongens, luister, dit laten we niet gebeuren. Dat was en, bij AZ, bedoelt u, toen, toen die hele affaire met DSB. En ja. eigenlijk, het kon niet slechter. Dan krijg je ook een soort gevoel van, kom op jongens, we ja, gaan ervoor. Ja, wij, wij hadden honderd mensen hier werken... en die waren niet allemaal zeker van hun baan. En het grappige is dat op een gegeven moment had iedereen zoiets... nou, we gaan kijken of we die club in de volgende fase kunnen krijgen. Of we ze kunnen redden. En in die periode is ook niemand weggegaan hier. Dus er ging niemand is aan een andere baan. Niemand is eigen carrière gaan najagen. Dus het is heel apart dat, dat die sfeer ontstond van... We hebben er zeven, acht, een mooi jaar van gehad. We gaan nu kijken of we een streep kunnen trekken. En dat zie je ook met, met grote druk. Dat dan de verbondenheid en de binding onder de mensen weer wat groter wordt. Ja, en het feit dat het hier om twee partijen gaat die een kabinet hebben gesmeed. Uh, zonder eigenlijk een, een derde. Maakt dat dat ook makkelijker om een team te, te formeren? Ja, het, het grappige is, er zit een, iets is heel aparts in, deze, uh, in het regeerakkoord. Het is zo, wat wij weten van de jonge mensen, uh, die denken niet meer links en rechts. Dus als je politieke stromingen pakt, die, die, die zijn, uh, deze huidige jeugd, die is issue gericht. Dus die pakken bijvoorbeeld, die gooien geen papiertjes weg voor het milieu, maar ze willen wel 130 rijden. Nou, en het grappige is dat uh, die issues zijn ook zo benaderd door, in het regeerakkoord. En je ziet gelijk de oude links en rechts tegenstellingen weer verschijnen. Eén die roept niveller is een feest en de andere roept van dat, dat past niet bij de VVD. Terwijl de huidige maatschappij eigenlijk dit soort is issue gericht aanpak wel vraagt. Uh, alleen ja, dan zie je de oude de wat oude stempel en een andere generatie die direct op reageren als, als we nog vroeger waren met links en rechts denken. Ja, maar, maar goed dat het dan toch VVD en Partij van de Arbeid twee partijen zijn, zij het twee uiterste. Maakt het dat nou makkelijk, of niet? Ja, het is uh, ik, ik denk dat dat meevalt. Um, het is zo dat uh, ze weten allebei, kijk, het belangrijkste voor een team is dat ze afhankelijk zijn van elkaar. En als je weet dat je elkaar nodig hebt, dan uh, ga, je, ga je het ook zo oplossen met elkaar dat het gaat lukken. Nou, en, en ze weten allebei, want de opties, andere opties waren er niet, dat je dit het moest zijn en dat je hier uit moest komen met elkaar. Dus dat, dat betekent dat de afhankelijkheid groot is. En dat is voor de teambuilding meestal wel een aardig issue. Ja, nog heel even. Want ik, ik, ik zag vandaag ook een tekening ergens verschijnen over de Trevezaal. Waar het dan allemaal gebeurt. Hè, waar Rutte 2 vandaag voor het eerst heeft vergaderd. Ik heb even gekeken naar hoe ze zitten. Uh, Rutte zit dan op een stoel aan de ene kant. En aan de overkant zit Lodewijk Asscher, de vicepremier. En dan zie je dat het een beetje om en om zit. Partij van de Arbeid, uh, VVD. Partij van ja. de Arbeid VVD. Is dat iets wat, wat uh, slim is om te doen met andere woorden? Worden, is er ja. ook een bepaalde verdeling in de kleedkamer of werkt het ja, niet zo? Nou, ik, ik denk het op het politiek niveau zeker. Het is zo dat, uh, het is flauw zeg maar als je een foto maakt, uh, de, de coach zit vaak in het midden. dan uh, Als je hem aan de rechterkant zet, kan hij worden afgeknipt als je ontslagen wordt. <laughs> dus, dus dat moet je altijd een beetje in de gaten houden. Ja. Maar voor de rest uh, is het zo dat ik wel 100% zeker dat hier ook weer overgaderd is wie zit naast wie. Uh, hoe zit dat precies? Dus ja, dat soort dingen houden wij ons niet echt mee bezig. We proberen een mooie compositie. Meestal qua lengte in die foto te krijgen en qua breedte. Maar niet meer dan dat. En hier zal zwaar over zijn, denk ik. Ja, maar dit is dan zijn de stoelen hè? hoe ze zitten. Ik bedoel, is het belangrijk dat het Partij van de Arbeid VVD om en om is in, in die vergaderzaal? Nee, nee dat, dat, dat, is al, dat is voor mij een soort en nauwkeurigheid die je daarin uh, gaat krijgen. Uh, ik denk, kijk, het valt, het valt u al op. Dus op het moment dat ze het anders hadden gezet, dan had nou, de vraag weer anders geweest. Dat heeft puur met de persoonlijkheid te maken en hoe daar wordt vergaat aan tafel. En niet met, zoals wij ook in de kleedkamer hebben, of speler A en B naast elkaar zitten. Als hij zijn mond verroeren, doet hij dat wel. En dat heeft niks met het stoeltje te maken waar hij zit. Nee, en, en het team, bedoel, we begonnen er net mee, die bordessen, u heeft ze gezien. Ik keek ook nog even naar die kleding, hè? dat blauw, daar is ook al veel over gezegd. Ik weet niet of daarover is nagedacht. Ik weet ook niet of dat belangrijk ja. is. Maar zijn er nog dingen opgevallen? Nee, het is zo, ik, ik kijk, um, dit, dit is niet spontaan. Ik bedoel, over alles is nagedacht. Wat u ook zegt, over, over de kleding is waarschijnlijk nog even gehadigd... met elkaar over al dat soort zaken. En dat er niet dezelfde, dezelfde kleuren of contrasterende kleuren... ja, dat kennen wij allemaal niet. En um, ik, ik denk, dat is allemaal prima. En uh, de foto wordt genomen en uh, klaar is Kees. Dus ik, ik, heb, ik heb daar niet zoveel mee. Nee, en nog even uh, tot slot, nog een, een fijn adviesje voor, voor Rutte. Ik bedoel, wat zou u meegeven als uh, directeur van AZ... Nou, het is zo, het enige wat ik hem meegeef, de VVD is altijd duidelijk geweest in, in wat ze willen. En uh, als er soms iets misgaat, dan moet je niet heel lang vast blijven houden aan iets wat een keer vals gestart is. Ik zou de Louis van Gaal advies geven, verander het morgen. Iedereen begrijpt dat in je ploeg, iedereen begrijpt dat in de maatschappij en dan pak je het van daaruit weer op. Dus niet, niet blijven doorgaan met iets waar je denkt van dat werkt op dit moment niet. Goed, mag ik u danken voor dit uh, advies. En uh, misschien uh, luistert hij het nog eens terug, uh, premier Rutte. Hè? Je weet het maar nooit. Ik zie nu trouwens op teletext verschijnen dat uh, Rutte de middeninkomens gerust stelt. Nou ja, voor wat het dan waard ja, is. Hè? Ik, ik weet nog niet wat dat betekent. Dus uh, <lacht> het, uh, het gaat om duidelijkheid. En duidelijkheid is volgens mij alleen maar een duidelijke plaatje op internet... waar we allemaal naar kunnen kijken. Ja, nu heeft ook geen middeninkomen, toch? Ik heb geen middeninkomen. Nee, net. dat dacht ik ook. Dat... Goed, dank u wel. Toon Gerbrands, hij is directeur bij AZ. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En voor het tweede onderwerp gaan we over de grens. We gaan naar de Verenigde Staten en we gaan praten over de gevangenissen in Californië. Sandwin, you've been living hell to me. St Quentin-gevangenis, berucht om de death row... waar mensen die ter dood zijn veroordeeld wachten... op de uitvoering van hun straf. En morgen wordt er in Californië, behalve een nieuwe president... ook gekozen, in een referendum gebeurt dat... of de doodstraf in Californië wordt afgeschaft. En ik ga erover praten met Else Bougie... Zeg ik het goed? Ja. ja. U bent van de stichting Inside Outside. U brengt de gevangenen in contact met mensen die willen corresponderen. En, en deze gevangenis, waar Johnny Cash zo mooi over zingt, die kent u heel goed, hè? Ja, die ken ik. Daar ben ik een paar keer geweest. Ja. Daar heb ik een uh, gevangene bezocht die ter dood veroordeeld was. en die uiteindelijk ook geëxecuteerd is. Wie was dit? Uh, Manuel Babbitt. Die naam zal weinig zeggen, maar. Dat is iemand die 18 jaar gezeten heeft. Hij was een Vietnam-veteraan. Hij is met een posttraumatische stress-disorder teruggekomen. Hij is nooit behandeld. Hij is de fout ingegaan. Hij heeft de dood veroorzaakt van iemand. En is de dood veroordeeld. Ja, en, en hoe, hoe kwam u erbij om met hem te gaan corresponderen? Hoe is dat gegaan? Uh, dat is een oproep geweest in een blad van Amnesty International om een keer te schrijven met een andere gevangene. Um, zo ben ik in contact gekomen met de stichting Inzet Outside. En um, zo ben ik met deze gevangene in contact gekomen. En na zijn executie. Uh, en toen ik wat artikelen daarover geschreven heb. Uh, ben ik gevraagd om in het bestuur te komen. en om voorzitter te worden van die stichting. Ja, maar, en dat maar, heb wat, ik gedaan. Want nog even over de, de band die je dan krijgt met zo iemand. Hè. In dit geval laten we het even maar hebben over Manuel Babbitt. Uh, hoe, hoe ging het? Bedoel, wat, wat schrijf je dan de eerste keer in zo'n brief? Ja, je schrijft uh, zoals wij met elkaar zouden praten... als we elkaar tegen zouden komen. Maar weet u nog wat de eerste uh, zin was van die brief? Nee, dat weet ik niet meer. Waarschijnlijk dat ik hem gekregen heb via de stichting Inside Outside... en dat ik begrepen heb dat hij wilde schrijven. Want die gevangenen die richtten zich in eerste instantie tot de stichting met de vraag om een penpel. En dan beginnen wij plots iets te doen. Dus dat had hij ook gedaan. Ik denk dat ik daarmee begonnen ben. En dat ik toen heb gezegd dat ik in Nederland woon... en dat ik een man heb en drie zonen heb en een hond heb... en nog wat dingen heb en zo. Ik weet niet meer precies wat ik geschreven heb. Maar weet heb. u nog dat hij terugschreef toen? De eerste brief die u kreeg? Uh, nee, weet ik ook niet meer precies. Maar hij zal zeker gezegd hebben dat hij blij was met die eerste brief. Want hij kreeg verder geen post en dat er weinig uh, bezoek kwam. En dat... Uh, uh, nou ja, dat hij leuk vond dat ik schreef. En dat hij hoopte dat ik zou blijven schrijven. En dat heb ik uh, acht jaar gedaan. En... Hoeveel brieven heeft u gestuurd, denkt u? Uh, geen idee. geen maar, idee. Maar moet, er gingen... Nee, dat zullen... Nou, ik denk onder veertien dagen ging er wel een brief. Echt waar? En kwam er ook een brief terug. Ja. En dan praatte je gewoon ja, de ene keer over politiek... de andere keer over boeken die je gelezen had... de andere keer over reizen die je gemaakt had. Ja, vertelde over van alles. Ja, want dat, hoe, hoe is de situatie op Petro? Ik bedoel, Daar is al veel over gezegd uh, en ook documentaires over gemaakt. Films over gemaakt. Die, ja. maar kunt u daar iets meer over vertellen? Want daar heeft hij ook over verteld natuurlijk. Daar heeft hij ook over verteld. Die mensen zitten 24 uur per dag in de cel. Die mogen dan uh, daar in Californië. Want daar zit je dan nog meest gunstig. Als je dat ziet met andere staten. Daar mochten ze een aantal uur per dag even die cel uit. Mochten ze op de gang of een uurtje naar buiten. Of als ze bezoek kregen bepaalde dagen in de week. Gingen ze naar de bezoekersruimte. Uh, verder... Ja, je kon niks doen, ze hadden geen werk, dat mocht niet. Ja, je mocht schrijven, je mocht lezen, je mocht uh, tv kijken... als je toevallig een tv had, uh, radio luisteren als je toevallig een radio had. Ja, meer viel er, niks te doen. er, viel er niet te doen, dus je moest je eigen jezelf maar bezighouden. Wist u eigenlijk wat hij gedaan had, waar hij voor veroordeeld was? Um, hij schreef wel in zijn eerste brief... dat ik uh, contact op moest nemen met zijn advocaat... om te horen wat hij gedaan had. Toen heb ik gezegd, dat, uh, dat doe ik niet. Dat uh, hoef ik ook niet te weten, daar gaat het op mij ook niet om. Waarom wil hij uh, ben... dat niet weten dan? Nou, ik vond het niet van belang. Want kijk, ik weet, uh, voor, een, uh, voor het stelen van een fiets krijg je geen doodstraf. Dus dat zijn allemaal moorden met verzwarende omstandigheden. Dat wist ik gewoon. En ik denk, zoiets moet jij dus ook gedaan hebben. En dan hoef ik het nu niet te weten. En ik schrijf met je omdat ik die doodstraf niet vind deugen. En dat vindt mijn stichting ook. Die doodstraf deugt niet en dat is de reden om te schrijven. Um, dus ik heb gezegd, nou, ik hoef dat niet te weten. Jij zit daar en het zal zijn reden wel hebben. Ja, maar ik was toen... nooit echt heel nieuwsgierig? Wilde u het toch niet weten toen u uh, beter nee, wilde kennen? Nee, nee. Maar... Hij drong erop aan en toen op een gegeven moment heb ik contact opgenomen met zijn advocaat. En toen kreeg ik uh, een heel papier thuis met uh, hoe de zaak in elkaar zat en wat er gebeurd was. En toen kwam ook naar voren dat hij uh, Vietnam-veteraan was, dat hij dus ziek is teruggekomen, niet behandeld is. Nou ja, en daarmee de fouten is gegaan. En, en, en wat was die fout dan uiteindelijk? Dat hij uh, de dood veroorzaakt heeft van iemand. Ja, ja. En die heeft hij niet eens echt vermoord. Die vrouw is overleden aan een hartaanval. Uh, Um, door iets wat hij gedaan had. Ja, ja. door iets wat hij gedaan had. Hij had een blackout. Het was op een paar dagen voor kerstmis mistig weer, regenachtig weer. En de lampen van auto's zag hij als uh, binnenkomend vliegverkeerd vanuit Vietnam. En daar is hij door uit zijn dak gegaan en heeft ook niet meer geweten wat hij deed. En heeft dekking gezocht in een huis... Deuren staan er vaak open in Californië van woonhuizen. Dat klopt, dat heb ik ook gezien. En hij is daar naar binnen gegaan. En daar zat een oude vrouw tv te kijken. En die schrok zich dus ongeveer letterlijk dood. En die, nou net nog niet dood, maar die sloeg met een, uh, een, een alsbak naar hem. En hij heeft teruggeslagen. En hij heeft de dood geslagen eigenlijk. U heeft uiteindelijk is hij, is hij, uh, heeft hij lang vastgezeten ja. en in 1999 uh, uh, is hij geëxecuteerd. Ja. U, u wilde daarbij zijn aanvankelijk. Nou, Ik hè? wilde helemaal niet daarbij zijn. Hij vroeg me of ik daarbij wilde zijn. Want hij had heel weinig contact met zijn familie. Ik, heb zijn familie, ik ben dus vier keer naar Californië mm -hmm. geweest en ik heb daar uh, dan twee of drie weken gezeten. ben ook iedere keer naar die gevangenis gegaan. ben ook uiteindelijk naar zijn familie gegaan. Uh, heb ook contact opgenomen met zijn kinderen. Want hij had drie grote kinderen die hij nooit gezien had, verder. En die wonen aan de andere kant van Amerika. En heb hij gevraagd of ze toch eens een keer hun vader wilden opzoeken... Opzo omdat dat een eigenlijk wel een aardige man was. En dat hebben ze uiteindelijk gedaan. En uh, hij heeft me toen op een gegeven moment gevraagd... om bij die executie aanwezig te zijn. Nou, dat doe je niet voor je lol natuurlijk... Uh, maar ik heb wel ja gezegd. En toen op het laatste moment heeft hij gezegd... nee, ik wil het toch niet. Ik wil er eigenlijk niemand bij hebben. Ik, uh, ik vind het geen prettig idee dat jij ziet hoe ik moet sterven. Niet uh, vanwege mijn schande, maar vanwege het verschrikkelijke wat je dan ziet. En dat laat je nooit meer los. Dat, dat blijft in je hoofd hangen en dat, uh, nou ja, dat vergeet je nooit meer. En, Houd maar een herinnering aan mij hoe ik levend was. Ja. Afgelopen uh, vrijdag bij de NTR College Tour bij Twan Huis. Actrice Suzanne Sarandon was daar te gast. Zij is uh, uh, uh, een actrice. Ja, Zij Keller. speelt in ja. Dead Man Walking. Dat ja. is een film die gaat over ter dood veroordeelde. Ja. Daar speelt ze zuster Helen. Ja. En dat was een non hè, in die film, een non die ook uh, ja, op bezoek is, ging uh, bij... Ja, uh, die geestelijk verzorgster was van een uh, gevangene die geëxecuteerd is. En toen heeft ze daar later een boek over geschreven. En dat boek is verfilmd. Ja, en Suzanne Surrenden sprak dan ook over of je nou daarbij moet willen zijn. Laten we even yeah. luisteren wat ze daarover zegt. When the time came, sister Helen was with him. It was in Texas, so the chances of him getting around that were pretty slim. Um, but she had told me not to. She said, do, please do not. Go to witness an execution, because you will never get over that moment. Ja, dat was afgelopen vrijdag. Zij bevestigde eigenlijk wat u zegt, hè? Ja, ja. Ja, dat je dat beter niet kan doen. Nou, kijk, als, uh, je wil niet graag een mens laten sterven als er niemand bij is voor hem. Dus dat is de reden dat ik ja had gezegd. Uh, maar je doet dat nogmaals niet voor je plezier. En uh, toen hij zo uh, ja menslievend was, vond ik om te zeggen, ik vind toch dat je, dat het beter is als je er niet bij bent. Doe het niet. Um, heb ik dat verschrikkelijk gewaardeerd. Want hm. nogmaals, ik stond er echt niet op te wachten. Hij is ook heel verschrikkelijk gestorven. Hij heeft haar echt liggen schokken. En dat heb ik van zijn advocaat gehoord. Want die is er dus wel bij geweest. Er moet één uh, legal iemand bij zijn. Uh, en dat is een heel verschrikkelijk uh, beeld geweest. Ja. Dus uh, ik ben er wel dankbaar voor dat ik daar niet bij heb hoeven te zijn. Ik heb wel aan de poort gestaan, s'nachts, toen het gebeurde. Ja, heeft ze dat wel gedaan? Ja, om de, om ja, dichtbij hem te zijn? Nou, uh, gewoon om te protesteren tegen uh, doodstraf en executies in het algemeen. En van hem in het bijzonder natuurlijk. En uh, er waren toen een heleboel mensen uit de antidoodstrafbeweging, mensen die je kende. Er was ook, um, nou, er waren wel bekende uit de zwarte groep, want hij was een uh, zwarte gevangene. Ja, heel even naar, naar de actualiteit, hè? Want morgen in Californië, dus niet alleen die president, ook het referendum, wel of niet doodstraf ja. houden. In, uh, waarom speelt dit nu in Californië? Uh, omdat uh, Californië is de staat met de meeste te dood veroordeelden. Die heeft op het ogenblik uh, 729 zitten. In de tijd dat de doodstraf weer opnieuw is ingevoerd in uh, Amerika in 1977... tot nu zijn er maar dertien mensen geëxecuteerd. Die hele rest die zit daar nog. Die processen zijn ontzettend duur. En uh, het speelt nu omdat Californië economisch en financieel in een hele slechte staat is. En daar moet bezuinigd worden, ook daar. En de voorstanders van de afschaffing van de doodstraf zeggen... schaft die doodstraf af. Dat bezuinigt een hoop. En als het morgen, die prop 34, aangenomen wordt wat ik mag hopen, dan uh, zal dat niet zijn uit humanitaire overwegingen... hoofdzakelijk, maar voornamelijk uit economische overwegingen. Nee, hoe groot schat u de kans dat ze de doodstraf gaan afschaffen in Californië? Ik heb vanmiddag, uh, nadat jullie me uitgenodigd hadden... nog even contact gehad met een advocaat die ik goed ken in Californië... en die in die uh, Prop 34 beweging zit. Ze zegt het is uh, too close to call, het is... Uh, zijn het nee, echte verkiezingen? Zullen we maar nemen. 45% is op het ogenblik voor afschaffing van die doodstraf. Dat zijn, dat zijn de getallen van zondag. 38% is er tegen en 17% is daar nog van onduidelijk. En daar hebben zij dus 6% voor nodig om de meerderheid te halen. Dus het wordt echt heel erg spannend. Het is echt heel erg spannend. En ze zegt: ik ben verschrikkelijk hoopvol, maar ik ben er ook bang voor. Voor de uitslag. Nou, het is inderdaad net inderdaad, die verkiezing tussen Obama hè, en Ja. Uh, ja, uh, uh, ja. Andere kandidaten kan helemaal ja. niet meer op zijn naam komen. Dat is het ook dom. Romney natuurlijk. Romney, ja. ja. ja. Nou mag ik u in ieder geval danken. En uh, we praten er ongetwijfeld nog wel eens een keer over verder dan over hoe dat dan verder gaat in Californië. Ja, laten we hopen op de goede afloop morgen. Else Bougie van de stichting Inside Outside. En zij schrijft dus met uh, gevangenen in uh, Amerika die ter dood zijn veroordeeld. Goed, u luistert naar Radio 1. Het is half negen. Zometeen het nieuws. En daarna niet BNN zoals u van ons gewend bent. Maar de NOS, Lucella Carrasso. Jullie zitten in Den Haag. Waar precies? Goedenavond. Op het ministerie van uh, Algemene Zaken. Met Joost Vullings presenteer ik zo uh, de presentatie van het kabinet. Laten we het zomaar noemen. We hebben Diederik Samson binnengesmokkeld hier. Die hoort natuurlijk niet bij het kabinet, maar die heeft er zoveel mee te maken dat die komt. We hadden al een verhitte discussie over de inkomensafhankelijke premie voor de zorg. Daar gaan we zo lekker mee verder na half negen. U krijgt eerst het nieuws van Nanet wel. Radio 1, het NOS-journaal middeninkomens gaan er de komende kabinetsperiode gemiddeld minder dan 4% in koopkracht op achteruit. Dat heeft premier Rutte nog eens beklemtoond in één Vandaag, in het eerste gesprek met de minister-president sinds de beediging van zijn tweede kabinet. Mensen die meer dan een ton verdienen krijgen te maken met een teruggang van maximaal 4%. En inkomens tussen de 50.000 en 70.000 euro blijven onder die grens, zei Rutte.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 De orkaan Cindy heeft geleid tot een golf van foto's op internet. Op de populaire fotodienst Instagram werd een recordaantal van 800.000 foto's gepubliceerd. Ter vergelijking, gedurende de Super Bowl in februari, werden nog geen 100.000 foto's geüpload. Nou, dat waren het hoofdpunt van het nieuws. Het NOS Radio 1-journaal presenteert het kabinet Rutte 2. Live vanuit het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag, Joost Vullings en Lucella Carasso. Goedenavond. Het komend anderhalf uur alle dertien ministers van het nieuwe kabinet. We gaan eens horen of zij in feestelijke stemming zijn. Ook de staatssecretarissen zijn hier. Michiel Breedveld, uh, jij jaagt op die staatssecretarissen. Ja, dat valt nog niet mee, want uh, er moet natuurlijk nog gesminkt worden in het kader van een televisieuitzending. Voor sommigen een bekend gegeven als ze eens op tv zijn geweest, maar voor anderen ook weer volkomen nieuw. Dat hele circus als de publiciteit eromheen komt kijken. Dus inderdaad, een kleine jacht, daar is wel sprake van. Dat levert altijd leuke tevreden op met nieuwe staatssecretarissen. Ja, maar we beginnen met een van de architecten van het tweede kabinet, Rutte. Of moet ik ook Rutte Ascher zeggen? Rutte Ascher, klinkt goed. Dat, ik denk dat ik dat niet uh, vier nee, jaar gevolg Nee, ik hoorde houden. al dat jullie stug uh, Rutte 2 gaan zeggen. Maar nou goed, goed, u hoort het. Het is Diederik Samson, partijleider van de Partij van de Arbeid. Mag ik zeggen dat u de laatste dagen wellicht een wat getergde indruk maakt? Is er wellicht iets? Nee. Uh, nou ja, er is van alles. Je blaren maar... op uw vingers van het twitteren. Nou ja, dat is goed dat u dat vraagt. Kijk, ik heb uh, op een gegeven moment besloten om gewoon uh, zoveel mogelijk mensen antwoord te geven op vragen over die zorgpremie. Uh, omdat ik heel veel mensen, ook in mijn e-mailbox overigens, dat ziet de rest van de wereld dan niet, maar ook op Twitter kreeg, die zei ja, en ik verdien 40.000 euro en dan moet ik opeens 400 euro in een maand gaan betalen. Ja, dat is dus niet waar. En uh, de enige methode om aan mensen dat uit te leggen... is het ze gewoon helder voorrekenen wat ze dan wel gaan betalen. En iemand die ongeveer 40.000 euro verdient... die gaat er in onze plannen iets op vooruit. Is dat plan hè, met die zorgpremie een heel veel ophef... Uh, heeft het inderdaad toegeleid in het land. Is het nou een ondoordacht plan of een communicatiedrama? Nou, wij hebben het ongeveer al 20 jaar in ons verkiezingsprogramma staan. Dus we hebben er al een tijdje over nagedacht. En het heeft ook wel een paar uh, goede redenen om het zo te doen. Ja, maar hoe kan het dan zo ontploffen? Nou ja, dat heeft met een aantal factoren te maken. Um, nou, gaat lucht, lucht, ja. lucht gaan hart. We toch een beetje sociologisch experimenteren, maar of speculeren. Kijk, een van de uh, redenen is: dit kwam naar buiten op het moment dat er eigenlijk geen kabinet meer is. En vorige week geen kabinet. De formatie was net afgelopen. Dus het bureau van de formatie, wat dan meestal de communicatie doet... was ook afgelopen. Dus er was vrijwel niemand vorige week. En premier Rutte heeft dat ook wel gezegd... die echt helder kon communiceren over wat deze plannen nou betekenen... welke gevolgen ze precies hebben. Want het was even, we zaten even in de twilight zone zonder echt kabinet. Ik verwacht ook... Maar u was toch niet op vakantie? En Rutte nee, nee, nee. ook niet, volgens nou, mij? ik heb ook mijn best gedaan. Maar uh, als eenvoudig Ru Kamerlid, want dat ben ik en dat blijf ik... Oh. U had heb een je niet apparaat nodig van Algemene Zaken om het duidelijk te maken? Uh, algemene zaken? Ik denk vooral sociale zaken en werkgelegenheid en VWS. De twee grote ministeries die in dit soort gevallen normaal gesproken... voorbeelden, koopkrachtplaatjes, dat soort dingen produceren. Ja, dat is even blijven liggen. Ik ga ervan uit dat die achterstand snel wordt goedgemaakt door dit nieuwe kabinet. Heeft, heeft de VVD wel genoeg, genoeg gedaan dan afgelopen week om dat te communiceren? Ik zag uh, Rutte ook uh, zijn deel bijdragen in een zaal. van pas. Ja, ja nou goed, iedereen... Uh, ach, de premier heeft het ook gewoon heel erg druk. Ja, met maar er zijn, er zijn meer VVD'ers, dat nee, weet maar, u. Ja, maar ja. dan ook heb je het gewoon over twee politieke partijen... die communiceren, terwijl de regering, een objectieve bron... die dat het beste zou kunnen doen, even afwezig was. Nou, dat halen we nu vandaag, sinds vandaag heel snel in. En komt er dan voor donderdag nog meer duidelijkheid dan nu aan de Kamer? Nou, ik, hoorde dat, ze? ik hoorde dat de oppositie daarom vroeg en uh, da, da, die vraag deel ik met hen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat voor donderdag er nog wel... Uh, extra helderheid komt over de koopkrachtplaatjes die bij deze maatregel en bij andere maatregelen horen. Want er zijn ook een aantal maatregelen waar iedereen een voordeel van heeft. Nou, noem maar eens een paar. Nou, de arbeidskorting gaat omhoog met 500 euro, die krijg je gewoon allemaal. Iedereen die werkt krijgt dat erbij. De heffingskorting gaat omhoog met 90 euro, die krijg je er ook allemaal bij tot een bepaald inkomen, dat zijn voordelen die er ook nog eens bij horen. Ja, toch wil de Partij van de Arbeid graag nivelleren. Het is een feest zelfs, zei Hans Spekman. Ervaart u het ook trouwens zo als een feest? Nee, het is geen feest. Uh, en, en hoe die woorden eruit zijn gekomen, uh, of in die krant zijn gekomen... weet ik ook niet, maar laten we helder zijn... Het feit dat wij offers vragen van mensen... ook als het mensen zijn met een wat hoger inkomen, is nooit een feest. Want, Want... ik weet hoeveel vaste lasten... ook mensen die 100.000 euro verdienen, dat is een heel goed salaris, dat is veel geld. Maar die kunnen natuurlijk ook met kind, schoolgaande kinderen... een gekocht huis met een hoge hypotheek zitten. Die hebben veel vaste lasten. En dan besef ik dat een paar honderd euro in de maand... is, is ook voor hen dan een offer. En, en dat toch, is geen feest. En toch zegt u, het moet gebeuren. Zijn die inkomensverschillen in Nederland dan zo ontzettend groot dat dit nodig is? Ze zijn groot en ze dreigen groter te worden vooral. Uh, want relatief zijn we in Nederland natuurlijk niet met hele grote inkomensverschillen. Want dat hoor je maar... ook veel mensen zeggen. Voor welk probleem is dit nou eigenlijk een oplossing? Nou, voor een aantal problemen tegelijk. Eentje, die inkomensverschillen die als je 40 miljard euro gaat bezuinigen... want dat is eigenlijk de totale rekening, hè. 16 miljard doet dit kabinet, maar er ligt nog een lopende rekening van ongeveer 24. Dat is bij elkaar 40 miljard euro. Dat is 2.500 euro per Nederlander en dan tel je alle baby's mee. Als je dat doet dan kan je dat alleen maar op een fatsoenlijke manier doen... door van de hoge inkomens iets meer te vragen. Want van een bijstandsmoeder kun je geen 2.500 euro meer vragen. Dan Terwijl is dit niveleren is toch geen bezuinigingsmaatregel? Nee, maar we doen nog een paar andere dingen. Een van de grote exploderende problemen bij de zorgpremie is de wanbetalers. Ik heb een tijdje bij de sociale dienst in Rotterdam gewerkt, achter het loket. Het grootste probleem wat die jongeren daar hadden... was dat ze een tijdje hun zorgpremie niet betaalden. Dat is 1.000 euro per jaar. Daar begonnen ze niet aan. Vervolgens bij CVZ terechtkomen... Dat is een soort boeteinstantie. Dan moet je 130 betalen, 1300 euro per jaar. Dat deden ze dan ook niet. En dan vervolgens tien jaar lang met deurwaarders achter zich aan zitten. Dat zijn, en dat is een exploderend probleem. Meer dan 400.000 Nederlanders hebben daar nu mee te maken. Dat los je in één keer op met deze premie. Een, ander, een andere zaak die je aanpakt is de marktwerking. We hebben met de VVD afgesproken. Ja, daar gaan we mee door binnen de zorg. Maar we dempen hem wel. De perverse effecten kunnen eruit. En dat doe je dus ook als je een iets lagere nominale premie vraagt. Nou, dat zijn een aantal problemen die je tegelijkertijd oplost met één maatregel. Lijkt me verstandig. Even los van die, die zorgpremies, want daar gaan we nog heel veel over horen. Uh, trouwens, wanneer moet dat wetsvoorstel er zijn? Nou, als je het in 2014 wil invoeren, en dat is het plan, dan moet je zo'n beetje februari wel begonnen zijn met het maken van de wet. Ik heb het idee dat die VVD-achterman het nog sneller wil. Oh, dat, hoe sneller duidelijkheid, hoe beter natuurlijk. Ja. Uh, dit kabinet heeft een klein tekortje in de Eerste Kamer, acht zetels. Uh, nou de oppositie slijpt al de messen. Is dit eigenlijk wel een meerderheidskabinet of is het eigenlijk ook een minderheidskabinet? Nou, het is een gewoon kabinet, een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar we hebben al eerder aangegeven, en uh, premier Rutte deed dat ook... Uh, dat wij ook in de Tweede Kamer uh, de op, onszelf tot opdracht uh, geven... om grotere meerderheden te halen dan toevallig alleen Partij van de Arbeid en, en VVD. Uh, heel veel plannen zouden wat mij betreft ook op een brede steun moeten rekenen... van GroenLinks, D66, CDA en soms ook de SP daarbij. En dan heb je een veel bredere meerderheid... dan heb je vervolgens in de Eerste Kamer ook veel minder problemen. Dank u wel. Diederik Samson was dat. Dank voor uw komst naar Algemene Zaken. Uh, wij gaan naar Michiel Breedveld. Michiel, heb je iemand bij de weg kunnen trekken? Ja, zeker. Uh, en ook uh, bij andere uh, journalisten vandaan. Want de staatssecretarissen maken ook even kennis... met het journalie van het Binnenhof... Nou, deze meneer komt uh, van, nou ik denk, een paar honderd meter verderop van het Haagse gemeentehuis. Daar was hij wethouder, wethouder uh, financiën, Sander Dekker. Maar nu staatssecretaris van onderwijs. 500 meter verhuizen, wereld van verschil. Ja en nee. Um, ik ga weer terug naar mijn oude liefde. Ik ben vier jaar lang wethouder van onderwijs geweest. En daar mag ik me ook de komende periode mee gaan uh, bezighouden. Maar lokaal en landelijk is het natuurlijk een groot uh, verschil. En het aardige is, als je wethouder bent in Den Haag, dan kom je eigenlijk niet zo vreselijk veel de stad uit. Hè? Want als je met de landelijke politiek wil praten, dan zit hij eigenlijk in je, op dezelfde plek. En ik vind het nu heel erg leuk om ook het land in te trekken. Om ook uh, in andere delen van Nederland te kijken hoe het staat met het onderwijs. Nou hebben we geen tijd om uw gehele staat van dienst door te nemen tot op heden. Maar één ding vond ik zo opvallend. En mijn vraag is dan de volgende. Gaan we u het komend jaar als undercover docent aantreffen in Nederland? Ja, u doet nu op een programma waar ik vorig jaar mee heb gedaan. Uh, dat programma heet Undercover Boston. Toen ben ik tijdens mijn vakantie in de zomerperiode een, uh, een week lang ondergedoken geweest in, in een andere grote dienst, stadsbeheer. Waar ik ook verantwoordelijk voor was. Even gewoon met de, met de voeten in het bluswater? Ja, dat was in de plantsoenendienst. En s'nachts de stranden schoonmaken. En op de straat op met de stadswachten. Ja. Wordt dat ook uw, uw werkwijze bij onderwijs? Hands-on? Nou ja, wat ik heel graag wil doen. is ook van de mensen die inderdaad voor de klas staan. horen waar zij nu tegenaan lopen. Uh, in het regeerrecord uh, is er gezegd: wij willen echt inzetten op de kwaliteit. De kwaliteit van leraren en schoolleiders. Uh, met dat accentverschuiving in het onderwijs is daar ook geld voor beschikbaar. En ik wil graag met ze in gesprek. Nou, we gaan het afwachten. Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs. Dank u wel. En ondertussen is premier Rutte hier binnengekomen. Goedenavond, meneer Rutte. Welkom. Goedenavond. Uh, uw ministers zijn twee keer beëdigd vandaag. Hebben we nu inmiddels eigenlijk al Rutte 3 hier rondlopen. Uh, Rutte 2,5. Rutte 2,5. <laughs> Ja, dat kon er ook nog wel bij, hè, vanochtend. Had u die eerste week niet liever overgedaan van dit kabinet? Ach, uh, in het vak uh, never a dull moment, zeggen we dan. Hè? Ja. Maar wel vervelend, toch? Ja, luister, er gebeuren altijd dingen. En uh, dan is het mooie van het vak hoe je daarmee omgaat. Uh, en, en hoe ook... gaat u ermee om, vindt u? Ik, wat we doen, uh, wat ik doe, is gebruik maken van elke gelegenheid om uit te leggen hoe het wel zit. Dat we helaas niet, als je plannen maakt, alles al meteen op voorhand uitgewerkt hebt, Want dan zou je ook geen uh, kabinet nodig hebben. Uh, en dat we zo snel mogelijk verder duidelijkheid geven. Maar uh, uh, ik neem aan dat u refereert aan het uh, gedoe nee, van de week nee, over de nou koopkracht. Nee, nou niet. <lacht> het is dat u erover begint. Ja, nee, tuurlijk. Ja, en dan is het volgens mij belangrijk om nog eens uit te leggen... dat uh, deze twee partijen hebben afgesproken dat inderdaad de inkomensverschillen kleiner worden. Maar dat zich dat ook binnen grenzen afspeelt. Van een klein plusje voor de laagste inkomens naar maximaal min vier... voor het geheel van de groep die zo boven de 100.000 euro zit... De, de zorgen richten zich natuurlijk op de groep he, rond de 50.000, 60 60.000 euro. De alleenverdiener daar. Uh, en ook daar zal dus moeten blijken hoe je voor die groep... waar dan zo'n 1,5% in de min staat, uh, hoe je daar goed op uitkomt. Er lag geen duidelijk communicatieplan klaar vorige week. Had u het niet voorzien dat dit bij uw achterban zoveel los zou maken? Nou, het, dit zijn die sommen. Kijk, want we hebben natuurlijk gewoon uh, in het gegeerakkoord... Uh, met elkaar uh, oriëntatie op de koopkracht, uh, koopkrachtbeeld. Dus een verkleining van de inkomensverschillen... maar binnen redelijke grenzen... Die, Oplopend tot voor die groep anderhalf procent. Uh, een van de middelen daarvoor is de inkomensafhankelijke premie. Wat vorige week naar buiten kwam, waren de sommen. Die ik op zichzelf niet kon bestrijden. Namelijk als je de maatregelen van één op één zonder verdere aanpassing zou doorvertalen. Wat dat dan betekent voor verschillende inkomenscategorieën. Uh, dat laat onverlet dat je altijd moet kijken naar het maatwerk... naar maatvoering, naar uh, hoe je extreme eruit haalt. Want anders zou je ook niet het kunnen brengen binnen het gewenste koopkrachtbeeld. Nou, maar het duurde even voordat dat allemaal op gang kwam. Uh, heeft u zich erin verslikt? Is het te snel weggegeven aan de PvdA? Nee, uh, dit is een, uh, een afspraak die we gemaakt hebben in de formatie... dat we in ruil voor de door mijn partij zeer gewenste uh, bezuinigingen... en uh, moderniseringen van de arbeidsmarkt... en uh, een belangrijke aanpassing op het terrein van de veiligheid, de migratie en de ontwikkelingshulp. Uh, dat wij zouden accepteren dat er een beperkte verkleining zou komen voor de inkomensverschillen. En u, ook... en u had ook al gelijk door, dit gaat ongelooflijk veel toestanden in, bij de achterban geven. Nee, want toen dat maandag naar buiten kwam, dat die concessie was gedaan door de VVD... zag je ook bij de onderzoek van Marius Hond dat dat eigenlijk begrepen werd. Ja, maar er werd zeggen. gezegd 0,6 procent. Iedereen ja. denkt, dat is nog wel acceptabel. Ja, en dus is het ook van belang dat dadelijk in de vormgeving van allerlei maatregelen in hun optelsom je ook komt op dat beeld van uh, voor die groep, zeg maar, uh, tot, uh, uh, tot, tot, tot twee keer modaal... dus rond de 66.000, 65.000, 66 66.000... dat je daar komt op een uh, koperigdaling van voor de hele periode ongeveer 1,5 procent. Want uw achterban is niet, niet alleen ongerust, maar die zijn echt woedend. Had u dat echt niet kunnen voorzien? Ja, die zijn woedend over die sommen. Kijk, ja. die een isolatie kan ik niet ja. bestrijden. Ja, maar, u, maar u kan toch die sommen dan weer leggen? Ja, maar kijk, die sommen, wat die doen, is gewoon één op één doorvertalen als het regeerakkoord staat. Maar dat had Bij allemaal de... compensatie in, een, die sommen ook. De belastingverlagingen waren daarin meegenomen. Ja, en we hebben afgesproken, uh, we willen voor het hele regeerakkoord komen, voor de hele periode voor die groep, op een kopergetaling van 1,5 procent. Dus dat betekent dat je maatvoering moet toepassen op maatregelen, moet kijken naar uitschieters. En dat doe je allemaal als je het wetsvoorstel maakt. En deze sommen deden niks anders dan één uh, ja, op één doorvertalen wat in het regeerakkoord staat. En ik kan die sommen op een juistheid niet bestrijden. Alleen het is niet zo dat dat ook het eindbeeld is. Uh, omdat je moet kijken hoe dat past in het overal uh, koopkrachtbeeld. En de oppositie wil graag voor donderdag meer duidelijkheid. Komt er iets voor dat debat met, met het ja, nieuwe kabinet? Het plan is dat uh, de minister van Sociale Zaken net vandaag begonnen, Lodewijk Ascher. Uh, waarschijnlijk woensdag uh, met een brief komt met verdere nadere duiding. Maar. Op zich is alle informatie naar buiten. Want volgens het Centraal Planbureau hebben wij verder niks meer. En men denkt dat er nog allerlei stukken van het CPB zijn. Maar we hebben nog eens een keer alles ondersteboven gehouden. En uh, de stukken wat, van het Centraal Planbureau wat, wat is een planbureau nadere zijn. duiding? Waar moet ik dan aan, aan denken? Ja, daar gaan we nu aan werken. Maar uh, waarschijnlijk nog een keer opschrijven wat we al geschreven hebben. Want, ja, maar er is een soort uh, verwachting dat het nog veel meer wordt uitgesplitst... naar mensen met één kind of ja, twee kind. Nou, dan gaan we of kijken of dat kan. En, maar dan zul je opnieuw moeten zeggen... dat is ook niet anders dan de, eigenlijk de sommen van de NOS en de RTL verder verfijnen. Dat laat onverlet... Dat... We, willen, we willen wel helpen. Ja, maar dat laat natuurlijk ja, fijn. Dat laat onverlet dat je uiteindelijk uh, uh, met elkaar hebt afgesproken... dat er uh, een daling moet zijn voor die groep van als geheel. Je kan nooit naar individuen kijken. Hè? Of kleine groepjes, maar voor die groep als geheel die daling die het net schetste. En dan moet het inpassen. Dus je zult altijd de knoppen moeten draaien die te maken hebben met maatvoering... En, uh, en extreme weghalen. De term valse start valt vaak over het kabinet Rutte 2. Ervaart u dat ook zo? Nee, uh, maar het was wel natuurlijk even een, een heftige storm vorige week. Maar dit kabinet gaat 4,5 jaar zitten. We gaan heel veel doen. Ja, hebben... daar bent u van over Degenwoordig zit zitten kabinet te halen nooit nee. meer de eindstrepen. Nou, wij vinden dus dat we dat wel gaan doen. Wij vinden ja, dat. We, we, dan we hebben dat besloten. Ah. En wij gaan die eindstreep wel halen. Dus in ieder geval de ambitie die Dirk Samsom en ik hebben. Nederland is een beetje klaar met die verkiezingen iedere, uh, iedere twee jaar. Uh, dus we willen echt die rit uitzitten. En, en, en vindt u dat er een visie ligt voor 4,5 ja. jaar? Of is dit een optelsom van de kaartenspelletje nee. van Wouter Bos? Nee, er ligt een, nee, nee, er ligt een hele sterke visie. Uh, en wat is die VVD visie? VVD en, en, en Partij van de Arbeid uh, hebben zich uh, verbonden... op de absolute ambitie om dit land op een fatsoenlijke manier... sterk uit de crisis te laten komen... door tegelijkertijd de overheidsfinanciën op orde te brengen. Want het is een randvoorwaarde voor herstel. Maar ook achterstallig onderhoud op tal van terreinen. De woningmarkt, de gezondheidszorg, het onderwijs. Waar de VVD op het heeft de, van de afgelopen jaren heeft laten liggen bij de regering. Nee, de afgelopen jaren is er heel hard gewerkt aan het orde brengen van de overheidsfinanciën. We zetten daar nog weer eens een keer 16 miljard bovenop. Dus over de totale periode... Ja, maar periode, ik heb het over die andere onderwerpen die u nu. Daar hebben we wel dingen gedaan, maar het is een feit dat in het vorige kabinet... deels ook door de, de, de PVV wij niet het tempo konden maken wat nodig was. Uh, daar is ook wel kritiek op geweest. We kunnen nu op een aantal van die hervormingen dat wel doen. Verder gaan we door met het brengen van overheidsfinanciën. Overheidsfinanciën. We gaan door met het Nederland veilig maken. Uh, migratiebeleid, uh, fair, maar ook stevig. He, dus als je hier echt iets te zoeken hebt, ben je welkom, maar anders niet. En voor de asielzoekers, procedures zo snel mogelijk afronden... en mensen duidelijkheid bieden. En als ze hier blijven, ook een toekomst bieden. Op al die terreinen gaan we nu vreselijk hard aan de slag. En de, de visie daarachter ligt, is dat wij beiden vinden... dat het uh, vertrouwen in de politiek hersteld moet worden. Dat wij vinden dat dit kabinet erin moet uitzitten. Omdat we denken dat we met al deze maatregelen dat is op onze oprechte ambitie, Nederland ook echt op die fatsoenlijke manier... sterk uit de crisis laten komen. En, en dan krijg ik een beetje bij u het gevoel dat het niet eens zo heel veel uitmaakt... of het nou met CDA, PVV, SGP of PVDA is. Klopt dat? Dat klopt niet. Er zijn echt verschillen. Uh, als je kijkt naar het uh, kabinet wat nu aantreedt... dan zie je dat een aantal dingen die de VVD belangrijk vindt, doorgaan. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er natuurlijk accenten worden gezet. We kunnen veel meer vaart maken met die hervormingen dan in het vorige kabinet. Omdat de PVV toen erg op de rem trapte tegelijkertijd zijn er ook concessies gedaan... op het in beperkte mate verkleinen van de inkomensverschillen. En daar zie je echt dat er ook verschillen zijn... tussen de verschillende partijen in Nederland. En dan gaan we één deur verder. Daar staat collega Michiel Breedveld. Ik kan hem niet zien. Hij is, ondanks dat hij zo dichtbij is. Wie heb je voor je microfoon? Martin van Rijn staat hier naast me. Dat is de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En um, nou was er kort wat publiciteit over uh, de beloning die u kreeg in uw vorige functie. Bestuursvoorzitter van PGGM. Die uh, pensioenfonds voor uh, uh, de zorg uh, verzorgt. En u doet daar van een fors deel van dat salarisafstand. En toen zei Hans Spekman, de partijvoorzitter, hij is koning nivelleren. Voelt u zich dan aangesproken? Nou, koning nivellering, weet ik niet of dat nou zo'n uh, gelukkige uitdrukking is. Maar het klopt wel dat ik uh, aardig wat salaris inlever. Ja, klopt. Maar uh, voor de publieke zaken, dat is een goed ding. Ja, is dat dan een roeping? Ja, misschien eigenlijk wel. Als je ziet wat er uh, aan de orde is in de uh, toekomstbestendig maken... van de langdurige zorg in Nederland naar uh, de nabije toekomst toe... Dan is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk om dat op een goede manier te doen en ook te kijken van wat dat betekent voor mensen. U heeft al heel wat voetsporen in de Rijksdienst als bij verschillende ministeries, maar ook bij volksgezondheid. Als directeur-generaal heeft u daar gewerkt en samen met Hans het zorgstelsel, het nieuwe zorgstelsel, zoals we dat nu kennen, opgetuigd. Heeft u nu het gevoel dat u daar kunt verder bouwen of gezien de discussie dat u helpt het af te breken? Nou, wat we gezien hebben is dat we eigenlijk op twee manieren met de zorg bezig zijn geweest de afgelopen decennia, ja, moet je misschien wel zeggen. In de eerste plaats de curatieve zorg, hè, zeg maar de ziekenhuizen, huisartsen. Die, uh, waar, waarin een stelselwijziging nodig was om op den duur natuurlijk ook de kosten te beheersen. En eigenlijk is er ja, misschien niet zo'n zelden operatie, maar wel zoiets ook nodig in de langdurige zorg. Er komen steeds meer ouderen. De zorg moet ook in de toekomst betaalbaar blijven, ook voor die ouderen. Moeten we anders organiseren? Moeten we zorgen dat gemeenten meer in staat worden gesteld om uh, mensen voorzieningen te geven? moeten we kijken hoe verzekeraars daarin een rol kunnen spelen... en jezelf ook, wat moet je zelf doen? Dus eigenlijk is er nu ook zo'n soort hervorming nodig... maar nu voor de langdurige zorg. We gaan u op de voet volgen. Martin voor Rijn, dank u wel. Dan gaan wij verder met Liliane Ploemen van de Partij van de Arbeid... minister van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Goedenavond. Is dat de juiste volgorde? Um, de volgorde doet er niet zo toe. Het zijn uh, nou. maar twee zielen en één gedachte. Namelijk hoe kunnen we zelfredzaamheid van uh, ontwikkelingslanden versterken... En buitenlandse handels en binnenlandse banen, daar kunnen we dan niet genoeg van hebben. Dus het is de koopman en de dominee in één persoon verenigd. Nou, dat is, dat is uh, niet niks. Ja, mensen zouden u kunnen kennen, ook als oud-voorzitter van de Partij van de Arbeid. En u heeft ook gewerkt voor diverse hulporganisaties. Maar ja, u bent dan wel de P van a minister die het met een miljard minder moet doen op dat ontwikkelingssamenwerking. Klopt. Ja. Dat klopt. Ja, dat is afgesproken. Uh, die bezuiniging is pijnlijk, dat hoeven we niet te verhelen. Um, uh, en ik ga de komende maanden uh, bekijken hoe we die bezuiniging zo kunnen inrichten... dat we eigenlijk een minimaal verlies aan effectiviteit hebben. En een van de manieren waarop dat te om, uh, om dat te doen, daarom is deze portefeuille zo mooi... is natuurlijk om uh, te zoeken naar samenwerkingen tussen internationale handel... Het Nederlandse belang van het Nederlandse bedrijfsleven... en het belang van ontwikkelingssamenwerking. Nou, Daar zijn er al voorbeelden van. Um, maar het is toch ook een beetje pionieren. Dus ik kijk er erg naar uit om uh, dat te gaan doen de komende jaren. En daarmee um, poetsen we die bezuinig, bezuiniging natuurlijk niet helemaal weg. Dat zal ook pijn gaan doen. Nou, is, en, maar nou, is, we gaan wel van... op een nieuwe manier, op een moderne manier... ontwikkelingssamenwerking inrichten. Ik vraag me af of het wel pijn doet. Want het PvdA-congres, er worden wel kritische opmerkingen gemaakt... Maar eigenlijk ging dat congres vrij makkelijk akkoord met het regeerakkoord. Dus is de Partij van de Arbeid dan nog wel zo die Partij van Ontwikkelingssamenwerking? Nou, er was wel een hele serie eh, moties en een hele serie insprekers... wat toch altijd een teken is dat mensen in hun afdelingen er veel over gesproken hebben... veel gedebatteerd eh, hebben... Uh, dus het, het leeft wel degelijk. En uh, u kunt zich voorstellen dat ik op dat congres, maar ook deze dagen, veel aangesproken ben door bezorgde Partij van de Arbeidleden. Um, maar de Partij van de Arbeid heeft ook gedacht van, nou ja, dit is nu het regeerakkoord waar wij he, alles afwegende ja tegen willen zeggen. Um, en daar horen nogmaals hoe pijnlijk ook deze bezuinigingen ook bij. Dus uh, ik bedoel, ik heb ook wel goed geluisterd naar, uh, naar die kritiek. En ik denk dat het ook wel heel erg belangrijk is ook, om, om ook in de Partij van de Arbeid steeds goed te blijven vertellen welke keuze ik de komende jaren ga maken. Nou, u legde net al uit dat er ook handel te bevorderen... tussen Nederland en ontwikkelingslanden... dat wellicht die landen ook helpt zonder dat ze dan directe hulp krijgen. Klopt, zeker. Uh, ja. Ja, u... ja, nou ja, dat is niet wellicht. Nou ja, dat, dat moet dat nog dat maar blijken we... over het werk natuurlijk. Nou ja, ja. Uh, uh, In de afgelopen jaren, kijk, het is niet de eerste keer natuurlijk... dat handel en ontwikkelingssamenwerking gecombineerd worden. Als je kijkt naar het debat wat er gevoerd wordt... hoe kunnen we nu als, nou ja, als wereld, laten we zeggen, op een duurzame manier uh, groeien... Nou, dan uh, is dit natuurlijk wel het debat dat landen op hun eigen benen uh, gaan staan. Economische groei is daar natuurlijk wel een belangrijke aanjagende factor van. U weet heel veel van ontwikkelingssamenwerking. Althans, daar ga ik van uit, omdat u voor al die organisaties heeft gewerkt. Wat weet u eigenlijk van buitenlandse handel en van het bedrijfsleven? Ik ben uh, opgegroeid als dochter uh, van een kleine middenstander. Net als ja, vast... Rita Verdonk, u heeft uh, de, u de weet... muntjes nog geteld toen u klein was? Ja, absoluut, mijn ja. vader. Dat is wel wat anders dan de buitenlandse handel, hè? Uh, nee, Dat weet ik, maar uh, ondernemerschap gaat natuurlijk... dat heb ik geleerd toen ik klein was van mijn vader. Het gaat over twee dingen. Eén, als je niet werkt, verdien je niks... En twee, de klant is koning en je moet altijd zorgen dat je je verplaatst in uh, de klant. Dat is niet anders voor mijn vader als het is voor grote bedrijven in Nederland. En ik vind het wel een eer om voor, voor het Nederlands bedrijfsleven deuren te mogen gaan openen in Brazilië of nou ja, zoals morgen in ja. Turkije. U gaat morgen al op reis met premier Rutte. Vanavond vertrekken Vanavond zelfs, ja, dat klopt. Uh, ja, heeft u die reis wel kunnen voorbereiden? Jazeker. Uh, gisteren uh, was zondag. Um, en uh, ik heb een, uh, een mooi dossier meegekregen. En uh, ik heb me prima Dat is in een dag geregeld? Of, uh, Wat zegt u? Dat is in een dag geregeld bij u? Uh, nou, uh, laat ik het zo zeggen. We hebben een enorm programma. Er gaan 85 bedrijven mee. En die houden zich bezig met allerlei sectoren, van gezondheid tot verkeersveiligheid. Maar dan moet je ze dus nog aan iedereen voorstellen. Want u loopt vooraan, hè, morgen bij die delegatie? Ja, dat zeker. begrijpt u, hè? Dus nou ja, dat... maar um, kijk, het is natuurlijk al lang niet meer zo dat um, er grote hoogschotten staan tussen mensen die. Uh, uh, bij ontwikkelingssamenwerking uh, werken en bij het bedrijfsleven. Ik ben Bernhard Wientjes natuurlijk wel eens regelmatig tegengekomen. Het Nederlands bedrijfsleven loopt voorop... als het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen omdat het goed is voor de mensen en voor de planeet... maar ook omdat je op die manier duurzaam je winst kunt maximaliseren. Dus... Uh, er zitten ongetwijfeld ondernemers bij die ik voor het eerst ontmoet. Maar daar kijk ik vooral heel erg naar uit. Nou, ga snel uw koffer pakken, zou ik zeggen. Kijk ja, ik u. Dank u wel. Goede reis. Mevrouw Ploemen, dank voor uw komst hier naartoe. En wij gaan naar Michiel Breedveld met een nieuwe oude staatssecretaris. Een nieuwe oude staatssecretaris waarvan ik altijd heb gedacht... die wordt vast nog een keer minister. En, nou is hij het niet, maar ook weer een beetje wel. Staatssecretaris Teve, hoe zit dat? Ja, in het buitenland uh, wel. Uh, ik ik was op een stomme verbazing, want ik was donderdagavond bij de formateur... En Mark Rutte zegt tegen mij, ja, ja, je mag je in het buitenland minister noemen. Minister van? Ja, minister van, van Immigratie en Asiel. Dus ja, ja, top bijzonder. Dat is een eervolle titel lijkt mij. Dat is eervol, maar het is alleen in het buitenland. Opstelte zei al tegen mij, zeg, denk er goed om. Op het moment dat je Schiphol de grens overkomt, is het gelijk afgelopen. Dus ja, ik heb er goed naar hem geluisterd. Ja, maar dat klinkt natuurlijk mooi, maar het is wel een ondankbaar dossier, asiel. Nee, het is geen ondankbaar dossier. Het is een heel mooi dossier, het is een heel... Dankbaar dat dus jij om daar uh, je energie in mogen stoppen. Maar je zult niet de eerste zijn die daar hard aan trekt om dan toch te moeten bekennen... het is niet zo makkelijk als het lijkt. Nou, ik zeg niet dat het makkelijk is. Dat, dat hoor je mij niet zeggen. Ik denk alles behalve makkelijk is... Zeker ook als je kijkt naar het regeerakkoord. Dus het is echt niet makkelijk. Er staan, er staan uh, dingen in van het uh, kinderpardon als overgangsregeling tot uh, hele harde dingen. Zoals strapperstelling van illegaliteit en uh, nou, het, het, het verbod op gezichtsbekleding. Kort echt wel dingen die, uh, nou, ja, die in Rutte 1 ook wel eens genoemd zijn, maar niet uitgevoerd zijn. Ja, maar dan wordt u toch een beetje staatssecretaris met een dubbel gezicht. Aan de ene kant heel streng, streng en aan de andere kant... Dat kinderpardon, wat, wat uw partij in ieder geval nou, niet ziet zitten? Nou, volgens mij is het voor mij streng en rechtvaardig. Dus uh, dat, is, dat lijkt een goede type. Dat heb ik eerder gehoord. Uh, ja, nou ja dat, dat zou best kunnen kloppen. Uh. Dat was de, een beetje de echo van Leers, hoor ik hier. Nou, nee, het is niet echt overleers, maar zo ben ik in andere gedeelten van de portefeuille ook geweest. Hè? Slachtofferbeleid moet je ook rechtvaardig doen, uh, Kansspelen hou ik ook. En is het dan rechtvaardig om uh, de gezinsmigratienormen omhoog te gooien en tegelijkertijd een kinderpardon in te voeren? Nou, ik denk dat er een heel aantal schrijnende gevallen zijn, dat is nou helemaal afgesproken. Ik heb het zelf niet bedacht, hè, maar het is wel in het regeerakkoord gekomen, dus ik zal dat uiteraard uh, op een uh, nette wijze gaan uitvoeren. Ik moet er nog even over denken of ik dat uh, red om dat voor de kerst uh, gestalte te geven, dat, uh, over, die overgang Doe maar, daadkracht opnieuw. Nou ja, dat moet wel. Ik bedoel, ik als je wat afspreekt, dan moet je het ook doen. En ik zeg al, het is niet iets waar ik aan gedacht heb. vind ook, het ook niet het leukste onderwerp om te doen. Maar anderen vinden dat weer wel plezierig. Nou, dat is zo afgesproken. Gaan we doen. Ja, daarna komen er ook een groot aantal dingen waar ik, uh, ja, waar ik weer wat meer mee heb. Maar zo dat heb je natuurlijk altijd als winstman. Je hebt dingen waar je niet zoveel mee hebt en dingen waar je weer meer mee hebt. We gaan het op de voet volgen. Staatssecretaris Steven, dank u wel. Graag gedaan. We gaan naar het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we terug vanuit de algemene zaken minister Kamp. Nu van Economische Zaken is hier binnengekomen. Jeroen Dijsselbloem, de nieuwe minister van Financiën, is hier. En nog vele, vele anderen. Tot zo. De strijd om het Witte Huis. Wie wordt de volgende president van de Verenigde Staten? Obama out and somebody better in. Radio 1 is erbij. Morgenacht van 12 tot 6. Because I believe in him and he believes in me.